Ja. Het vertrouwen in de Rijkspark is verdwenen in 1921 in de Weimar Republiek, ja. in de kortste keer. Ja. Ik heb foto's van mensen die met een kruiwagen kopen, met geld om één brood te kopen. Maar die, die hadden, want ik heb al laatst iets gelezen, die nazi hadden nagegeld. Die, die, die, die, die, die, die hadden gewoon die hadden nee. twee koersen of zoiets. Dat was een Hollandse bankier. Nee, nee, dat was een Duitser. Ja, schacht, maar je hebt ook een Hollander die zorgde voor financiering. Of zo. ja. En ze hadden een eigen currency. Ja, maar schacht, de grootste bank die er niet ooit geweest is, die gezegd heeft, uh, ja. Hij heeft trouwens nog een bank, ja. de... Hij was president van de Duitse Rijksbank. Als hij het kwam was er 150 miljoen Rijksmark. En Hitler, die zei tegen hem, ja 60 miljard nodig, dan kende hij daarvoor zorgen. Dat is een Ik breng dat in. Hij was de enige die Hitler uitkafferde. hè. Hij is ook de enige die op het proces van Murenberg vrijgesproken dat ja, is volledig vrij, ja. Op alle kansen. Ja. Ja. Omdat dan nog achteraf het snijden bank. dat ja, is een heel hoge nacht. Nee, dat helpt niet vast. Je kunt dat één keer doen, je kunt dat nooit ja. niet meer doen. Dus hij bracht monopoie geld uit en zei, nee. uh, uh, ja had de schulden in het buitenland, ja, we kunnen dat betalen met uh, EUFA wisselbrieven en MOFA wisselbrieven. En wat deed hij? Er iets grote openbare werk doen. En hij zei, uh, voilà, uh, hoe betalen wij u, u krijgt van ons een wisselbrief met een dik procent, die je over vijf jaar kunt in En dus die bedrijven die schoten die lonen voor. En Duitsland was het enige land uh, in heel de wereld dat in 1938 30, uit de crisis was. Uh, en schacht op dat dat. Uh, en ze beginnen. Begin, uh, dat was quasi geld. Dat ze het begin. Ja, begin olie of zo geen natuurlijke crisis. Nee, nee, nee, de nee, verkeerde nee, ze nee, het heeft duur tot 1871 dat Duitsland één uh, was. Uh, Afrika was al verdeeld. Uh, dat was het Dat was een beetje ooi en in plaats van de kant ik het aan te gebruiken voor de kloppingsmotoren, werd het gebruikt voor raarschampel. Uh, onvoorstelbaarheid uh, met een schachtel. Uh, wat dat het is niet zeker of het klopt hoor, maar er zijn een aanwijzing dat hij zelf een joodse afkomst was. Hij heeft in ieder geval meer dan 15.000 joden van de gaskamers gered, hmm. maar hij heeft er wel zijn zakken mee gevuld. Hè. Hij kon regelen dat die en die en die jood, die moesten niet afgepakt worden, want ze moesten wel wel betalen. Kun je één keer doen, daar heb je al een dichtwateriaal systeem voor nodig, dat we niet hebben. Uh